Yeah. Mannen van de Archies, ja. En één mevrouw natuurlijk, hè. In Sugar Sugar uit 1969. Welkom in het tweede gedeelte van de show. Gaat duren tot 12 uur met lekkere muziek dus. Zoals gebruikelijk op de zondagmorgen hier bij GoVamp. En eigenlijk de hele dag. En een interessant onderwerp. Onze razende verslaggever Jeroen van Gent ging de straat op. En wat hij allemaal hoorde uit uw mond, dat hoor je straks hier in de show. Maar... Zoals gebruikelijk bij GOFM natuurlijk. Eerst heel erg veel lekkere muziek. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Muziek van onder andere ABBA. wat dat anders de huur voor je betaald. Daar gaat het niet natuurlijk een beetje over als het ware. Bad Boys, een van de vele hits van deze club. Trouwens, ik weet niet of je het Zeeels-Vlaamse advertentieblad van deze week hebt opengeslagen. Anders zou je dat zeker moeten doen. Ik schrok uh, mijn hoedje. Allermachtige. Ik sta er met mijn hoofd in met een hele grote foto. Nou, dat is niet zo heel belangrijk, maar onze... Een en uh, die staan erin. Ja, we wensen je natuurlijk bij GoFM het allerbeste. En uh, wie we allemaal de beste wensen doen, dat staat er allemaal in... in het Sales vlaams advertentieblad op bladzijde 21. Kijk er maar eens naar. Trouwens, hartstikke leuk. En uh, mijn hoofd zit je op bladzijde 19. Dus uh, dat doet verder niet de zaken, vind ik persoonlijk. Mooie muziek hier bij GoFM van Marco Borsato. De bestemming.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 Bepalen, daarin ben je vrij Het spel begint en dat het eindigt is gegeven Maar hij blijft het bij. Er is geen schuld, maar elke stap heeft consequenties voor iedereen En toch speel je dit spel alleen je nog even laten doen van Last Ketchup. Maar het lukt helemaal niet. Het ziet er niet uit, jongens. Stop maar. Tja. Wel lekker, het jaar 2002. Trouwens, een bericht hier zo waar ik heel gelukkig van word, eerlijk gezegd. Prijs voor uh, snoepfabrikant in Breskes, die plastic wikkels verving door duurzame papiertjes. Dat scheelt maar liefst een half miljoen papiertjes. Uh, nou, plastic stukjes uh, in de natuur. Geweldig. Het gaat over. Uh, Antaflu, Je kent dat uh, snoepje wel, wat uh, goed is voor je keel en zo. Nou, van zulke berichten word ik altijd heel blij. Gewoon een ondernemer die niet alleen denkt aan geld, maar ook aan uh, hoe de natuur er straks uitziet voor ons allemaal. We gotta have peace To keep the world alive. And more We gotta have joy. I'll yeah. Ik weet niet uh, hoe het jou gaat, maar sommige platen ken ik eigenlijk alleen maar in mono en met uh, krassen erin en tikken. Ja, dat gaat zeker op voor deze van de Rolling Stones, It's All Over Now. En Curtis Mayfield, uh, Curtis Mayfield zo heet hij, eigenlijk ook wel een beetje We've Got to Have Peace uit 1971 hier bij GoFM. Tja. Wij sturen onze razende verslaggever weer op uh, pad met een uh, hele mooie boodschap... Deze decemberdagen kunnen dan weliswaar minder feestelijk verlopen. Uh, anders dan een beetje gewend zijn, zou je kunnen zeggen. Even los van de rombo, amandelkrans en dure cadeaus. Waar bent u nu dankbaar voor? Beschouwt u uw gezondheid ook als een lot uit de loterij? Nou ja, Jeroen van Gent stak zijn nieuwsgierigheid en zijn microfoon op lands. Niet onder stoelen of banken en vroeg het u op straat. Dankbaar. Ja, waar kan je nou niet dankbaar zijn? Kijk. We staan hier nou met elkaar te praten, dat is hartstikke leuk. Ja. Leuk moment van de dag. We ja. zitten in een rare periode. Ja. Ik heb vandaag alleen maar leuke mensen ontmoet. Hey. Nou, schitterend. Vanochtend als eerste als je je ogen open doet, ligt je vent naast je. <lacht> Misschien bij uw vrouw, <lacht> ik weet het ja. niet. Kan alle kanten nog. Ja. En uh, ja, je moet er wat van maken. Gewoon. Alle kleine dingetjes die je zelf kan invullen, die doe je. En uh, je kan op de bank gaan zitten treuren. Je kan zeggen ik zit opgesloten of wat dan ook. Nou, dat hoeft helemaal niet. Tenminste. Als je goed de been bent, kan je naar buiten toe. En er zijn nog zoveel mogelijkheden. Dankbaar. Ja, iedere ochtend eigenlijk wel, als ik opsta. Dus dat is uh, meer uh, zo simpel is. Kan krijg, hij, je dat dag kan. krijg je weer een dag erbij. Dus, ja. Uh, ja, kan en, in kleine dingen zitten, grote dingen? Zeker. En wat je zegt, ik hou van de zon. En als ik even in de zon zit met een kop koffie, dan ben ik al dankbaar voor de dus uh, dus ja. uh, En dan een eigen vers gezette koffie, dat is het lekkerst. Oh ja, geen, uh, weet ik veel, geen instant koffie. Nee, maar nee, <laughs> nee echt goede koffie. Goeie koffie dus. En dat hoeft nog eens gewoon een dure zak te zijn. Een zak van de Hema voor uh, 6,5 euro voor een kilo dan heb je perfecte koffie. Geniet moment. Zeker weten. Uh, waar bent u nou dankbaar voor? Kan, kan heel klein zijn, kan heel groot zijn. Waar familie. bent u? Familie. Familie. Ja. familie is alles. Oké. Hey, hallo. is mijn. Ja. Ik kan misschien dezelfde vragen nog stellen. We zijn nu echt acht jaar. Acht jaar getrouwd, dus ja, familie is alles. Hartstikke goed. Dus dat is echt dankbaar. Dankbaar voor het, voor, de, voor het samen zijn, voor het. Huilen. Ja, voor het samen zijn. Dankbaar voor. Ja. Het, het hele mooie weer deze herfst. Ja, dat is waar, hè? Tuurlijk. Het zonnig? Schitterend. Ja, rustig weer. Ja. We Jij staan buiten ook. zitten? Ja, we staan nu ook gewoon buiten. Ja. Heeft u nog buiten gezeten in de herfst zelf? Ja, zeker. Dus? Ja, tuurlijk. Op het balkon. Ja, ik ook, ja, dat is waar. Ja, misschien nou ja, ja. goed. Dus dat is wel een mooi moment. Ja, toch? Ja, op dit moment wel de gezondheid van mijn familie, vrienden en naasten. En nu in de coronaperiode, dat, dat is wel waar ik het meest dankbaar voor ben. Ja, ja. ja. ligt voor de hand eigenlijk. Hè? dat is Ja, eigenlijk basis... wel, nu helemaal. Maar... Ja. ja, zo basic, maar niet ja. voor iedereen gegeven. Dus ik nee. denk wel dat als je het hebt, daar je heel dankbaar voor mag zijn. Ja. Dat je ja. dat hebt. Ja, dus met afstand waarschijnlijk nummer één dan. <laughs> ja, met afstand letterlijk nummer één op het moment. Ja, klopt. Dat ik goed leven heb, dat ik in Nederland leef ja <laughs> geen, uh, geen oorlog, geen, geen uh, ja. politieke problemen zoals in Amerika. Dus, uh, oh ja, halve burgeroorlog. Ja, alle uh, ja nou Amerika. ja, in ieder geval, uh, men gaat niet lekker met elkaar om. Dat is ja. duidelijk. Jij nog? Iets waar je heel erg dankbaar bent? Dat voor. ik ben gezond, zeg maar. Ja, ja, ja. eigenlijk mooi. wel. Dat staat oh, yeah. nummer één. Uh, ja. Waar bent u nou dankbaar voor? Dankbaar voor? Ja, eigenlijk uh, nu... In het principe, ik ben dankbaar voor mijn nieuwe leven eigenlijk. Nieuwe leven? Ja, eigenlijk, ik ben vluchteling. Ik woon hier nu vijf jaar, dus... Ja, eigenlijk in 2011, alles was kapot, nu nieuwe leven begonnen. Dat is, dat is, ik moet dankbaar voor, de, voor deze dingen zijn. Je bent bij nul begonnen hier in Nederland weer? Nee, ik woon hier vijf jaar. Ja? Maar echt helemaal nul, opnieuw begonnen? Helemaal... Ja, opnieuw, ja, tuurlijk. Eigenlijk... Uh... 2011, de plan was klaar. De studie is goed, de werk is goed en zo. Maar in uh, 2013 moet ik alles opnieuw <laughs> plannen. Mag ik vragen waar het vandaan komt? Mm, Siri. Mag, Siri, oh ja, ja, nou dat ligt voor de hand. Ja. Dat weet iedereen hoe dat zit. Okay. Ja. Waar bent u nou dankbaar voor? Kan in het verleden liggen? Kan net gebeurd zijn? Ja. ja. Nee, dat ik nog steeds allerlei nieuwe dingen mag leren. Sorry? Dat ik nog steeds allemaal nieuwe dingen mag leren. Ja. Dus iedere keer als ik denk dat ik er ben, dan zijn er allemaal mooie nieuwe dingen. Dus, uh, groeien, zeg maar. Groeien. Een beetje groeien. Mogen, mogen stappen groeien. Stappen. Dus uh, daarbij, daar ben ik dankbaar voor. Maar geluk zit dus in, als ik goed hoor, uh, dankbaarheid bedoel ik in voor kleine dingen. Kleine dingen. Natuurlijk, grote dingen zijn groot. ook leuk, hè. Ja. <laughs> maar waarom niet voor ja. kleine dingen? Ja. Waarom moet het altijd groot zijn en, en meeslepend zijn? Ja. Als ja. dat uh, het enige is wat nog een beetje het geluksgevoel triggert... Ja, dan ben je nooit tevreden. Nooit, niet steeds de overtreffende trap? Ja, waarom? Ja. Ik ben dankbaar dat het nu niet regent. Mensen stoppen natuurlijk niet voor een man met een microfoon als het echt slecht weer is. Dan lopen ze toch echt wel liever door. Uh, dat speelt me ook altijd wel een beetje op in de winter. Dan moet ik een, uh, eigenlijk een winkelcentrum op gaan zoeken, denk ik, of zoiets. Uh, ja, simpel gegeven dat ik nog gezond ben. Dat, uh, ja. Dat, uh, ja. ja. Nou, ja. daar probeer ik ook wel enigszins naar te leven. Wat doet u? Wat doet u eraan? Hardlopen, een beetje, beetje fitness thuis nu, uh, zwemmen. Dat, uh, in het koude water. Oh. Dat, uh, ja, Echt voor de, voor de weerstand? Voor de weerstand, ja. Dat uh, is gewoon weer in het waaltje, Dat is uh, momenteel 10 graden. En dat uh, begint frisjes te worden. Maar dan zwem uh... ik ook altijd. Maar, ja? maar u doet het nu nog nee, toch? Ja. ja, dat is, uh, is uh, uh, winterzwemmen. Uh, wordt dat ook ik wel genoemd? Dat, uh, dat, uh, dat komt vaak een beetje uit Rusland. Dan ga je even. Uh, je doet een uh, fysieke warming-up uh, eventjes, zodat je goed warm het water gaat, ja. En dan ga je kort het koude water in, van een minuut tot vier, vijf minuten zo. En dat, uh, dat, uh, dat is ook goed voor het immuunsysteem. Dus ja, dat, uh, zeker. Ja, ja, dat heb ik gehoord. Maar doet u dat alleen of met een groep? Dat is met een groepje, is dat. Uh, ja. ja, ik doe het in de zomer, maar ik zie het me nu niet doen op ja, dit moment. Ja, dat, dat kan gewoon hoor. kan gewoon. Dus uh, uh, kom een keer kijken op zaterdag. Ja? Leuk zeg. Ja. Nou, dat wist ik niet. Hartstikke leuk om te horen. Dank u wel voor de reactie. Okay. Dank u wel. Goedemorgen, Alfred Blokhuizen. I will always be. Ja, hope of deliverance. Heb ik ook wel eens last van. Hope op een leverantie. Nou, wat wel geleverd is vandaag is fantastische koffie. En uh, wat hebben ze nou net gedaan? Zo'n mega uh, ja, stroopafel erop gelegd. Ja, zo'n echt grote, allemachtig. Niet goed voor de lijn, maar ja, oh. ja, ja je mond wat. Hè? Ja. Wel lekker als hij er warm is. En het ruikt ook een beetje zoetig hier in de studio van Government. Dus dat uh, is wel lekker eigenlijk. Maakt u wel uh, hongerig? Um, oh ja, wat hoor je ervoor? Oh ja, um, inderdaad, meemoet en Rio. Waar we niet naartoe kunnen vanwege de corona. Helaas het is even niet anders. Jammer, jammer jammer jammer, buiten is het een graad of 7 op het moment. En een beetje vochtig, zou je kunnen zeggen op deze zondag.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 Heard me before. All oh, once I have something I know won't deserve me. I'm not alone anymore. For oh, once I can see Ik krijg altijd kriebels in de buik als Stevie Wonder op mondharmonica speelt. Ja, op een of andere manier raakt me dat toch weer. Ook weer met deze For Once in My Life. En daarvoor hoorde je een hele bijzondere van No Doubt en It's My Life. Even een herinnering ophalen nu. Ja. Misschien weten veel mensen het nog. Porgy in Bess in de Noordstraat in Terneuze. Jawel, uh, in de jaren zeventig trad daar een band op. Ieder jaar weer. En het was vol. Vol, niet te geloven. We horen er niet zoveel meer van. Uh, we hebben er ook daarna niet zoveel meer van gehoord. Na al die successen in de jaren zeventig en begin jaren tachtig. Maar we halen een herinnering op hier bij GoFM. Oscar Harris en de Twinkle Stars. Hier is hij met Soldier's Prayer. Attention! and looked to his side and i heard i heard him praying and he said wait for me my love oh darling you better wait for me don't you lie? Feel your love from me And, And I would like to lend your ears While I dry my tears And you don't have to pity me But the same thing that happened to me Say hey. Just don't mind begging You down on my knees, yeah. Wait for me, my love Oh, darling You gotta wait for me Don't you let nobody Nobody Steal your love from me Not even a song, baby but it's mine. He's a rock star, Javier and Red. Hey, Frans me, jongens. Veul en veul. Tjonge, jongen. Wel een uh, hele grote hit voor uh, Bill Wyman... vele jaren uh, geleden. Si, si, si, si, Z'n rockstar, natuurlijk, hier... ...bij GoFNM. En... Scarboroughs en de Twinkle Stars samen in Soldiers Prayer. Een prachtige herinnering van lang geleden aan het einde van deze aflevering van mijn show hier bij GoFam. Volgende week ben ik er weer na nieuwjaar en dan hoop ik weer dat ik je gezelschap mag houden zondagochtend met lekkere muziek en uh, nou ja, wat er dan ter tafel komt, weet dat dan mooi hè? Tot sluit van de show Zinno en What's Your Name. Zometeen Johan Sponselen hier op GoFam, dus blijf lekker vooral luisteren. Uh, intussen doe het veiliger. Geen vuurwerk met de oud jaar. Dat heeft geen zin. Het is verboden, mag niet. En het is trouwens ook nog best wel onveilig. Ik wens je nog een fijne voortzetting van deze zondag. En wat mij betreft, tot volgende week zondag.